8 uur. Het NOS-journaal. Dick ter Hark Gaswinning Waddenzee uitgebreid. Cyprus neemt eerst de hoorden. En Abu Sayyaf laat Australische gijzelaar vrij. De Nederlandse aardoliemaatschappij mag de gaswinning... onder en rond de Waddenzee uitbreiden. heeft minister Kam van Economische Zaken besloten. De komende 20 jaar mag 15 miljard kubieke meter gas extra worden gewonnen... schrijft NRC Handelsblad. Voor sommige kleine gasvelden betekent dat een verdrievoudiging van de productie. De gasvelden liggen bij Moddergat, Lauwersoog, Vierhuizen, Anjum en Ameland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 Klokken en geld. Dat zijn de kernwoorden van het komend half uur. Koud, als u buiten komt, dan spreekt dat voor zich. Klokken, die gaan luiden in Parijs. En geld, dat gaat natuurlijk over Cyprus. Daar is niet iedereen het met de oplossing eens. Elites! Elites! Ondertussen stemt het parlement wel in met de voorgestelde maatregelen. Want het parlement nam gisteravond een aantal belangrijke wetten aan. Behalve dat er een solidariteitsfonds komt... stemde het parlement ook in met de hervorming van de banken... en met het tegengaan van kapitaalvlucht. Maar over het meest heikele punt, een spaarheffing... moeten de parlementariërs zich nog buigen. Wel is afgesproken dat mensen die meer dan een ton... op de noodlijnende Leikie bank hebben staan... een groot deel van hun geld kwijt zijn. Gert-Jan Dennekamp was gisteravond in het parlement... en hij vertelt hoe het er vandaag verder aan toe gaat.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 voor de diepe financiële crisis waarin het verkeert. Monskanselier Merkel heeft Cyprus gewaarschuwd... dat het geduld van de EU-partners niet langer op de proef moet worden gesteld. En ook premier Rutte vindt dat er grenzen zijn... aan de bereidwilligheid van Europa. De banken en de verzekeringsmaatschappijen, de hele financiële sector... is natuurlijk heel erg verweven in Europa. Dus... Is het ook in ons belang dat we in Ierland en Portugal en Griekenland en dus nu in Cyprus bereid zijn te helpen? Maar het kan echt alleen. Uh, die hebben de Engelse mooie term voor: moral hazard. Het kan alleen als een land bereid is te helpen. Want als je dat niet doet, dan haal je de druk weg om te hervormen. En het, de deal is volgens mij dat wij bereid zijn, onze belastingbetalers in Nederland. Uh, met grote terughoudendheid en ik denk collectieve irritatie, om te helpen. Ook in ons belang, mits dan die landen alles doen... om ervoor te zorgen dat ze uit die ellende groeien. Uh, want anders hebben we het nog niet opgelost. Denkt u dat het met het wantrouwen in Nederland wel meevalt? Of met het gevolg, gevolg dat uh, de crisis in Cyprus heeft... voor de manier waarop wij naar de euro kijken? Nou, Ik denk dat mensen goed begrijpen dat Cyprus een heel klein economietje is. Uh, dat de, maar het vierde uh, land op rij... Ja, zeker. Nou, dat is slecht. Maar ik, ik hoef daarvoor niet naar de rest van Nederland te kijken. Ik kan naar mezelf kijken. Uh, als het mij irriteert, neem ik aan dat van de luisteraars... de meeste mensen ook geïrriteerd zullen zijn. Maar misschien maar heeft het tegelijkertijd... ook een oplossing. En mensen die naar de radio luisteren die denken misschien van ja... Ja, maar de uh... mensen naar de radio luisteren wil ik verzekeren... dat we bereid zijn in het Nederlands belang te helpen. Nogmaals, vanwege die verworvenheid, verwevenheid van al die financiële sectoren. En uh, uiteindelijk je liever het risico niet neemt... van een cypriotisch faillissement. Maar dat dat nooit uit te sluiten valt omdat uiteindelijk Cyprus ook bereid moet zijn zelf de noodzakelijke stappen te zetten. U sluit nu toch een faillissement van Cyprus niet uit, hoor ik u zeggen. Dat gaat bij elk land wat je wil helpen. Je kan nooit een land uh, 100% garantie geven dat je, uh, dat je het altijd kan helpen. Ze moeten wel de noodzakelijke, dat, dat, dat is steeds mijn standpunt, ze moeten wel de noodzakelijke maatregelen nemen. Mm. Premier Rutte. Uh, Tijn Sade is in uh, Brussel. Tijn, zijn die woorden van Rutte nou een beetje tekenend voor de stemming onder de Europese regeringsleiders? Ja, dat denk ik wel, ja. Nou, niet iedere regeringsleider zal natuurlijk in dezelfde bewoordingen uh, het allemaal zeggen. Maar het geduld in Europa met de Cyprioten is echt op. Er is irritatie. Je hoorde Rutte ook die woorden gebruiken. Ik denk dat uh, zijn woorden nog best wel mild zullen zijn vergeleken... bij de irritaties in Berlijn bij bondskanselier Merkel. Uh, in zuidelijk Europa is het... Zo'n wat matiger, daar hebben, heb je landen natuurlijk als Italië, Spanje en Portugal... die worden zelf eh, door Europa op de vingers getikt. Daar zal iets meer begrip zijn met de Cyprioten. Je Ja, je hoort het Rutte zeggen, Rutte nee. zeggen. niet valt te uit te speculeert Hij speculeert een dus over een exit. Ja, dat, dat is op een is is wel zich want uh, daar werd nooit over gesproken... dat een een soort een wat woord was, een nou, nee, daar is achter de schermen de afgelopen dagen wel degelijk over gespeculeerd. Maar nee, maar ik bedoel, hard, daarvoor zeggen, was het uh, uittreden uh, uit de euro toch altijd taboe? Nou, dat is niet zo, hè. Je hebt het toch bij, met Matricland ook gehad, uiteindelijk. Uiteindelijk werd daar op een gegeven moment er ook heel druk over gespeculeerd en dat ja, maakt al dat onderdeel uit van natuurlijk ook een beetje de bluffpoker, het onder druk zetten. En wat Rutte nu uh, doet is toch duidelijk aangeven, ja we houden er rekening mee en dat is ook zo. Achter de schermen is er gewoon door uh, topambtenaren in Brussel technische, uh, ja is men er zich op aan het voorbereiden. Ja, af en toe, uh, daarvoor excuseer ik uh, ons eventjes, valt er iets weg uh, tussen Brussel en Hilversum? Een heel klein hikje, maar we kunnen je nog goed volgen. Um, maar, zeg ik dan, die Cyprioten tonen aan de andere kant, uh, met horten en stoten, toch een goede wil. Er gebeurt van alles in dat Cypriotische parlement. Ja, er gebeurt van alles, maar niet genoeg. Uh, de Duitse bondskanselier Merkel heeft de afgelopen dagen al gezegd... zo'n solidariteitsfonds hè, en nu die bankherziening op Cyprus... dat is gewoon allemaal niet genoeg. Uh, je ziet nu gebeuren, 18.000 spaarders met een ton... op die noodlijdende bank op Cyprus, die nu wordt ontakeld. Ja, die raken hun geld kwijt. Mensen bij die bank verliezen verliezen uiteindelijk hun spaargeld. Tijn, volgens mij is de niet verbinding niet dusdanig... dat we het gesprek uh, nog kunnen voortzetten, kunnen blijven volgen. We gaan, uh, we gaan je eventjes bellen, uh, want we hebben het over Cyprus... we hebben het over de maatregelen die het Cypriotische parlement... gisteravond heeft genomen. En wat natuurlijk ook aan de, de hand is... is dat uh, er een delegatie van Cyprus vandaag ook in Brussel komt. Wat voor, uh, wat voor soort gesprekken worden dat uh, in Brussel? Er worden hele cruciale uh, vergaderingen. De voorzitter bijvoorbeeld van de Europese Commissie, Barroso... maar ook uh, Herman van Rompuy, de raadspresident... die hebben allerlei reizen al afgezegd. Uh, de Europese-Japan-top uh, van maandag is afgezegd. Alle verloven hier in de Brusselse uh, Europawijk zijn ingetrokken. Nou, president van Cyprus die, uh, zou dus vandaag al de plannen komen toelichten. Ja, en dan morgen het topberaad van de ministers van Financiën... Ja, en die kunnen zich dus geen half werk meer veroorloven. Hè? Met die slechte afloop van vorig weekend, uh, dat de topperraad nog gedachten. Toen werd er dat besluit genomen uh, die een storm van kritiek oogste. Hè? Dat gevraagde besluit om de kleine spaarders te laten meebetalen aan de redding van uh, de banken op Cyprus. Nou ja, uiteindelijk komt men toch weer een beetje terug bij dat plan van toen. Alleen dan niet de kleine spaarders, maar die grote spaarders op Cyprus, boven de 100.000... Ja, en daar wil Europa toch uiteindelijk met Cyprus een keihard akkoord over. Men zal voorzichtig, nauwkeurig, maar ik denk toch wel heel streng zijn. Er wordt dus een uh, vergadering hier morgen in Brussel onder uh, zeer hoge druk. Want morgen moet er een besluit, althans voor maandagavond, want dan gaat de geldkanaal dicht. Ja, heel simpel. Hè? De Europese Centrale Bank uh, in Frankfurt heeft dat uh, afgelopen week al gezegd. Een dreigement en uh, dat lijkt er wel vrij hard te zijn. En als de Europese Centrale Bank de stekker uh, uittrekt, dat betekent dat die bank uh, gewoon stopt met noodkredieten uh, te storten naar uh, wankele banken op Cyprus. Ja, en als die dan ook omvallen, dan is de chaos compleet en dan uh, begint toch het scenario van een exit uit de eurozone wel iets helderder en scherper te worden. En dat wil iedereen voorkomen. Dankjewel, Tijn. Tijn Sade was dat vanuit Brussel. Dit is tot half negen het NOS Radio 1-journaal. We gaan het straks uitgebreid hebben over het nieuwe geluid van de klokken... van de Notre-Dame in Parijs. Ondertussen hebben ze in de Verenigde Staten hele andere zaken aan hun hoofd. Herinnert u zich deze nog? De beroemde film Groundhog Day. De weerman Bill Murray bezoekt het dorpje Punxsutawney in Amerika. Daar woont een soort reuzenmammot Die komt ieder jaar uit zijn hol. En dan voorspelt hij of de lente in aantocht is. Die traditie is nog steeds springlevend en ook dit jaar voorspelde de beroemde Groundhogs Pangsatoni veel dat de lente nabij was. Maar niets bleek minder waar. I woke up this morning and wind was blowing, the snow was flying, and the you let us down. In de Amerikaanse staat Ohio is het nog steeds bar en boos. Het is de zoveelste keer dat Pucksatani veel van die kant naast zit. De openbare aanklager Mike Moser is het meer dan zat. Hij heeft nu een officieel arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Groundhog die de bevolking ernstig heeft misleid. Hij zal nu moeten boeten. En de straf? There wasn't much left as far as a penalty other than the death sentence. Tja, er zit dus niets anders op dan de doodstraf. Getegde inwoner van Ohio is het roerend eens met de aanklager. Clearly, uh, het bedrog kan niet langer worden getolereerd. Groundhog Day was dat. Hebben we verkeersinformatie? Jazeker, de A15. Gorkum naar Nijmegen is afgesloten ter hoogte van knooppunt Valburg. Het is afgesloten naar de A50 richting Zettergenbos in verband met uitgelopen werkzaamheden. En natuurlijk is er een omleiding ingesteld. Hé, hey, daar hebben we hem hoor. Slowhand, hand, hoe je hem noemen wil: Eric Clapton, your one and only man.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 Will pass. I know our love will last. Our love will. Last. One and only man, Eric Clapton. Muziek die klinkt als een klok. Ja, het zijn nog de oude klokken. Maar vanmiddag om vijf uur zijn in Parijs voor het eerst de negen nieuwe klokken van de Notre Dame te horen. Kathedraal viert zijn 850 ste verjaardag. Gideon Botten reist zo dadelijk naar Parijs. Niet zomaar, want hij is stadsbejaardier van Amsterdam. En de enige campanoloog, zeg maar klokkendeskundige van Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij hebben gewoon een bandje uit, uh, uit het archief getrokken. Maar wat, wat hoorden we? Uh, ja, we hoorden nu de historische klokken van de Notre-Dame. Ja, dit zijn echt de oude klokken? Ja. De Emmanuel, want zo heet de grote klok, hè? Ja, u hoort die grote klok, dat zware geluid, dat is Emmanuel... En dan nog vier, als je goed luistert, vier kleinere klokken. En dat zijn de Benjamins uit de 19e eeuw. Ja, en die hebben een heel specifiek geluid. Ja, dat klopt. Hoe zouden we dat geluid kunnen omschrijven? Um... Ja, hoe omschrijf je dat? Nou ja, het typische aan zo'n klok... die echt gemaakt is, specifiek voor een bepaalde toren... is dat die herkenbaar is. Dus als je bekend bent in Parijs, je komt er af en toe of je woont daar... dan zul je de blindelings het geluid herkennen. En dan kun je aan mij vragen, wat is dat dan? Hoe komt dat? Nou, dat is een hele lastige vraag. <lacht> um, maar eigenlijk, die klokken die... als je iets van klokken weet, dan zeg je van... nou, Franser dan dit kan het niet... Dit zijn echte Franse klokken. Ze hebben een stralende toon. Ze hebben eigenlijk een relatief lichte toon, helder. Uh, spannend, er zit veel beweging in. Je hoort van er is iets aan de gang, er is iets gaande. Dat is precies wat klokken moeten doen. Ja, opwekken, oproepen. oproepen. Precies, ja. Nou ja, dus schitterende klokken. Maar waarom moeten ze nou eigenlijk worden vervangen? Of uh, uh, uh, zijn ze vervangen? Waren ze een beetje vals? Waren ze te oud? Wat, wat was dat? eigenlijk een groot raadsel, tenminste als je uh, deze klokken kent... en ook de geschiedenis van hoe ze daar gekomen zijn... dan vraag je je af van ja, uh, had, de kathedraal van Parijs had hier juist trots op moeten zijn... en ze ten koste van alles beter moeten beschermen in plaats van vervangen. Maar wat ik denk, maar ik kan alleen maar interpreteren... is dat men vond, ja, zeker in vergelijking tot... De, de Dom van Keulen bijvoorbeeld, die veel grotere klokken heeft. Ja, vond men dat het, het geluid, dus de luidklokken van de Notre-Dame... ja, daar wat magertjes bij afstaak, want ze zijn niet ontzettend groot. Nee. Uh, nou, maar goed, het, het mooie is dan nou weer wel dat wij, hè, wij Nederlanders... Uh, nu ook een rolletje spelen, want wij hebben er ook een klok gegoten. Heeft, uh, heeft u een idee van hoe die gaat klinken? Ja, ja, ja, zeker. Ik heb uh, de klok gezien uh, op foto's en ik heb hem ook gehoord. En het is een, een, een, een schitterende klok, prachtig uh, gegoten, maar heel modern. Ja, en niet meer het oude geluid. Nee, niet het oude geluid. Dus we horen nooit meer dit geluid? Dit geluid gaan we nooit meer horen. Althans, uh, ja, tenzij iemand ooit weer besluit van die, dat het een vergissing om die monumentale klokken weg te halen en uh, ze weer terughangt. Maar dat, zal misschien wel, uh, dat zullen wij niet meer meemaken... Nou, genieten we er nog even van. En veel plezier vandaag bij de Notre-Dame, de nieuwe klokken. Dank u wel. Dag meneer Bullen. Het geluid uit Parijs. Dat moet plaatsmaken voor een heel ander geluid. Het geluid van een gevangeniscel. We gaan het namelijk hebben over de maatregel van gisteren van staatssecretaris Teven. Die zegt de helft van alle gevangenen moet straks de cel delen. Teven heeft dat bedacht om te bezuinigen op het gevangeniswezen. Tientallen gevangenissen moeten dicht. 3700 banen staan op de tocht. En daar gaan we dus over praten met iemand die vannacht nog onder het oude regime in de cel zat. En dat is VVD-kamerlid Art van der Steur. Goedemorgen. Goedemorgen. Veenhuizen. In Veenhuizen. Hoe beviel het vannacht? Nou, ik vond het een, een heftige ervaring. Uh, je afhankelijkheid van andere mensen, het gebrek aan uh, privacy en het verlies van je persoonlijke vrijheid is, uh, is wel heel erg heftig. Ja. Wat overigens wel draaglijk wordt gemaakt door de professionaliteit uh, van het uh, gevangenispersoneel. Uh, dat daar heel, uh, heel verantwoord en, uh, en, en begripvol mee omgaat. Ja. Zat u alleen op de cel of met nog iemand? Nee, we hebben meteen het nieuwe regime van de oh. meerpersoonscel uitgeprobeerd. En, en dat, dat, heeft, dat heeft aan de ene kant wel een voordeel dat je in ieder geval niet helemaal alleen bent. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook een, ook een opgave, want je, je bent dan ook weer afhankelijk van iemand die samen met jou dat kleine kamertje deelt. Ja, hij is allemaal snurker zal ik maar zeggen. Uh, dat, was, dat was in dit geval niet zo, maar dat zou je inderdaad kunnen. Ja. Nou, uh, u heeft het dus nu aan den Leven ondervonden. Uh, niet omdat u een straf uitzit, maar gewoon omdat u als Kamerlid dat uh, graag wilde. Ja, ik vind dat, het, uh, dat je, zeker als het gaat over uh, de plannen die we nu hebben... en het plan dat de VVD al langer heeft om uh, meer in te zetten op meer persooncellen... Uh, vind ik ook dat je zelf moet weten hoe dat, uh, hoe dat is en hoe dat uh, voelt. En om die reden heb ik, heb ik gevraagd aan de mensen hier in Veenhuizen of ik dat dus mocht meemaken. Ja, en als u dan, laten we het eventjes politiek maken, daarna kijkt. Want er zijn oppositiepartijen met name die zeggen het gaat ten koste van de veiligheid in de gevangenissen. Wat denkt u dan? Nou, daar geloof ik niet in. Ik denk dat het op zichzelf terecht is dat wij in tijden waarin heel Nederland wordt gevraagd om de broekriem aan te trekken... Nee, even niet het politieke antwoord, maar gewoon van hoe u dat heeft meegemaakt vannacht. Nou ja, ik dat geloof ik vannacht ook niet in. Ik kan me goed voorstellen dat het. Ik ja, ik vind zelf als VVD, vind als VVD al veel langer dat mensen gewoon samen op een cel kunnen en dat het niet nodig is om, om mensen op een individuele cel te zetten. Dat betekent wel, en dat ben ik, heb ik ook met het personeel vanmorgen besproken, dat de screening van mensen uh, die, die samen op een cel zet natuurlijk heel belangrijk is. Uh, maar dat is ook een instrument wat al wordt toegepast. Ja, je moet niet twee uh, bijzonder gewelddadige mensen bijvoorbeeld op één cel zetten. Nee, dat niet. En zelfs heel bazaal, een roker en een niet-roker is denk ik ook al lastig. Maar uh, dat wil niet zeggen dat het uh, ook voor de uh, resocialisatie... en voor het sociale contact van de gedetineerden... volgens mij nog best goed is om op, uh, met z'n tweeën op een cel te zitten. Er zitten nadelen aan, ongetwijfeld. Ja. Maar ik denk ook dat het, uh, dat het voordelen heeft voor de tijd dat ze weer uh, vrijkomen... en na de gevangenis uh, de samenleving ingaan. En het personeel, want u maakte toch wel een gelegenheid gebruik om die even te spreken. Die waren gisteren nogal bijzonder boos over de maatregelen van het, uh, van het kabinet. Hoe zijn ze er na een nachtje slapen onder? Nou, hier in Veenhuizen is het, is het nieuws natuurlijk op zichzelf positief ontvangen dat dat in Veenhuizen de gevangenis open blijft en zelfs nog wordt bijgebouwd. Maar tegelijkertijd zijn de mensen hier bijzonder betrokken bij hun collega's. Die gisteren natuurlijk toch een aantal daarvan gehoord hebben dat ze voor hun banen moeten vrezen. En dat er bijzondere flexibiliteit wordt gevraagd. Dus gisteren was een heel dubbel gevoel. En het was ook wel heel bijzonder om daarbij te zijn. Om, om, om met de mensen ook meteen te kunnen praten over hun, hun gevoelens. En die zijn, die zijn er uiteraard. En die zijn ook, ook heel heftig. En daar heb ik alle begrip voor. Meneer Van der Steur, ik uh, dank u wel dat u het kwartje wat u had uh, vandaag heeft gebruikt om ons te bellen. Uh, ik hoop dat u vrijkomt zo. Ik, ik hoop het ook. Mocht u van mij niks meer horen de komende dagen... wilt u dan iemand gaan waarschuwen? <laughs> ik zal de VVD-fractie waarschuwen. Dank u wel. Aard van de steun, dank u wel. Mark Hamer, die is nog altijd in Culemborg. Is bij de voetbalclub De Vriendenschaar. Hij heeft een skibroek aan. Dat allemaal vanwege de kou. En Mark, gaan de F's en de eetjes echt naar buiten gaan? Ze echt voetballen, hè? Ze staan hier naast me op het veld in de kou. Ik sta hier met de trainer. Wat vindt u er eigenlijk van dat ze, dat ze gewoon moeten voetballen? Nou, ik vind uh, ten eerste vind ik... Uh, ja, ze, ze staan hier op het veld met een big smel, dus dat Precies. is wel goed. Maar uh, persoonlijk vind ik dit best wel, uh, ja, dat het best wel afgelast mag worden. Aangezien het weer. Hè? Sterke wind. De jongens hebben weinig weer, Ja, weinig. Niet zoveel weerstand. En, ja, en als je met wind tegenvoetbalt... Voor die jongens, voor die kleintjes met een lichte bal. Ja, vinden ze het ze nog leuk? Je zegt lichtere bal, ja. dus ja, we hebben een kleine veld. We, we, staan, we staan eigenlijk aan, aan de rand van het, uh, van het hele sportcomplex. Klopt. Kleine veld. En dan heb je heel veel uh, wind. En dan uh, zie je dat de bal nauwelijks vooruit gaat. Ja, en ga je dan naar beter voetballen, vind je dat dan weer no nog leuk? Ja, dat weet je niet. De, de jongens die op het veld staan... die uh, ja, die, die laat op dit moment nog niks merken, maar dat is nee. straks wel zien in het, uh, tijdens de wedstrijd. Ik loop even naar een jongetje toe. Uh, uh, gezonde rode blossen op de wangen. Wat vind je van de kou? Um, niet heel leuk, want eigenlijk moet ze gewoon af, afgelast worden. Ja, dat vind je eigenlijk wel, je hebt eigenlijk helemaal niet zo zin om te voetballen. Nee, niet heel erg. Je hebt wel je goed opgekleed. Je hebt uh, een broek eronder nog of ga je je trainingsbroek voetballen? Um, ja, een trainingsbroek, in mijn lange broek. Ja, Handschoenen heb je aan, maar je hebt geen muts op. Nee. En je hebt wel een beetje rode oren. Ja, dit... ja en rode wangetjes. Ja, ja. niet fijn om met dit weer te voetballen. Nee, nee, nee, absoluut niet voor deze jongens. Voor de jongens die ongeveer, ja, ze zijn ongeveer 9, 10 jaar. En uh, ik vind dat ze juist het plezier moeten hebben. En ik denk niet dat het met dit weer gaat lukken. Ik loop even snel, want de zwaarste groep misschien wel vandaag. Ja, Bert. Ja, ja dat zijn ga... natuurlijk eigenlijk de ouders, hè? De, de groep die het het zwaarst de zwaarste heeft. met alleen gelopen. Ik... Ja, absoluut. Wat vindt u ervan dat er toch gevoetbald wordt? Ik vind het prima. Ja, we hebben een ja, hele lange winter gehad. Er uh, zijn heel veel wedstrijden die niet doorgegaan in de winterstop. Toen eindigde de winterstop. en uh, ja, Het werd heel koud. Er zijn heel veel wedstrijden die niet doorgegaan. Zegt de ouder met uh, ja, uh, bearsschoenen aan, een winterbroek, capuchon op, sjaal om. en haar laatste kind hier gewoon hier in een broekje voetballen. Ja, het is natuurlijk echt een mannensport, hè? <laughs> nee, ik vind dat de kinderen er wel tegen kunnen. Ze hebben extra laagjes aan en uh, ze zijn gemotiveerd. En, uh... Als je zegt van de wedstrijd gaat niet door, zijn ze ook teleurgesteld. Ja, wat, wat, merkt u dat ook? Ja, ze, willen, ze willen gewoon voetballen. Dus ze staan uh, de ochtends vroeger naast hun bed uh, dat er gevoetbald voetbal moet worden. En ze kleden zich er goed op aan. Dus het, het, het, het kan allemaal Het is allemaal prima. Gewoon doorzetten. Daar worden gezonde Hollandse jongens van. Nou, het voelt wel koud. Zeker in de wind. Ja, de meest uh, gevleugelde uitspraak ja, zal toch misschien wel weer zijn. Wat is het koud? Koud, hè? Ja. Yes. Of, Mark, it geht on. Het voetbal vandaag. Dankjewel, zo dadelijk. Peter Mieke met Russisch kapitaal op Cyprus. Misverstanden tussen mannen en vrouwen en overmannen en vrouwen. En ze vragen zich af of die CAO nog steeds wel moet. En dat vanwege de 600.000 werklozen. Draait u zich nog even lekker om in het warme bed. We hebben warme programma's voor u. Volkswagen heeft een indrukwekkende aanbieding. U ontvangt nu maar liefst 30% korting op Continental Zomerbanden. Een van de winnaars van de ANWB Zomerbanden Test 2012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 De Nederlandse aardoliemaatschappij mag de gaswinning onder en rond de Waddenzee uitbreiden. Het heeft minister Kam van Economische Zaken besloten. De komende 20 jaar mag 15 miljard kubieke meter gas extra worden gewonnen, schrijft het NRC Handelsblad. Agenten in Den Haag en omgeving en in het Groene Hart krijgen een masterclass jihadisme om die radicalisering onder islamitische jongeren te kunnen helpen tegengaan. De Masterclass is bedoeld voor werkagenten die in buurten met veel moslimjongeren werken. Deze week werd bekend dat 20 tot 25 jongeren uit Delft naar Syrië zijn gegaan om te vechten.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 Presentatie Peter Debie en Mieke van der Wij. Het is al bijna vijf minuten over half negen. Wat gaan we doen? Om negen uur gaan we het met Pieter Goltje, hoogleraar arbeidseconomie, hebben over de meer dan 600.000 werklozen die ons land inmiddels telt. En dan vooral over de rol van de CAO daarin. En wist u dat vrouwen vaker door rood rijden dan mannen? Nou, alweer een vooroordeel naar de barbiesjes. Met Charlotte de Vries-Lens gaan we nog zo wat misverstanden bespreken over mannen en vrouwen. Dan gaan we het hebben over bewakingscamera's. In Amersfoort worden er alweer acht weggehaald. Waarom werkt het niet? En het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie, dat komt eraan. Een mooi moment om eens te hebben over de stand van zaken in die kinderen in oncologie. Om tien uur verhalen over de naderende dood... die Gijsbert van S. optekende voor de NRC. Robert Anker vond een dagboek van een nichtje van zijn moeder. Ja, dat gebeurt wel eens, hè? En wat doen schrijvers dan? Gaan er een boek van maken. Ingrid Hogevorst bespreekt de boeken... en Leo Erken fotografeerde decennia achter het ijzeren gordijn. Een mooi boek is daarvan het resultaat. Zometeen Rita Verdonk over de plannen voor de gevangenissen van Fred Teven. Maar eerst gaan we naar Cyprus. Ja, de bankencrisis op Cyprus maakt het nog eens pijnlijk. Duidelijk. Als er geld te verdienen valt, knijpen we makkelijk een oogje toe. Het eiland zou namelijk, in ruil voor een flinke kapitaalinjectie, Cypriotische paspoorten hebben verstrekt aan een aantal Russische oligarchen van om het maar zachtjes te zeggen, niet altijd even onbesproken gedrag. De deur naar de rest van Europa is daarmee voor die Russen... op een behoorlijk wijde kier gezet. En Cyprus is niet de enige zwakke plek in het EU-bastion. Ook Hongarije zet de deur wijd open voor wie maar flink betalen wil. Zonder daar überhaupt moeilijk te doen over de herkomst van het geld. Gaan we over praten met Mathieu Zegers, docent... Integratie en internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Uh, eh, eh, hebben ze als EU daar niet echt iets voor bedacht? Want ze doen zoveel moeite om de grenzen, eigenlijk de buitengrenzen, gesloten te houden en dit soort dingen. Je legt geld op tafel en je bent lid van de club en je kan je verder je gang gaan. Je zou zeggen, daar is over nagedacht. Ja, dat zou je zeggen. Daar is ook zeker over nagedacht. Maar staatsburgerschap is natuurlijk uh, in eerste instantie... een nationale competentie van de lidstaten. En uh, daar is eigenlijk, uh, verder, valt eigenlijk verder niet aan te torenen. Daar is gewoon geen discussie over dat dat een Europese verantwoordelijkheid is. Je, natuurlijk. je mag je paspoort geven aan wie je wil. De, de staat beslist daar zelf over. En natuurlijk zijn daar wel uh, regels voor, maar die zijn per staat verschillend. En in dit soort situaties van uh, ja, toch grote druk, bijvoorbeeld in de, in de sfeer van de financiële middelen, uh, is dit een, een, een gelegitimeerde stap. Uh, daar kan de Europese Unie verder niks tegen doen. Er wordt natuurlijk wel over gepraat hoe dit beter te coördineren zou ja. zijn. Maar... Want uh, als je in Hongarije een, een, een paspoort wil, hoeveel moet je dan op tafel leggen? Ik heb geen idee, maar ik geloof ook niet dat dat zo enorm relevant is, eerlijk gezegd. Ik geloof 150.000 euro of zoiets. Maar ja, nou, als je een, een substantiële bijt, kijk... Dit ligt natuurlijk heel erg in het verlengde van de logica die er bijvoorbeeld ook in Amerika geldt en ook steeds meer in West-Europa. Als je iets bij te dragen hebt aan de economie ben je welkom. Als je kosten oplevert uh, ben, je, ben je niet welkom. Ja dat, dat is... zegt u wel, maar in de Verenigde Staten krijg je dat niet voor elkaar. Nee. Je mag er wel een huis kopen en dan mag je er ook precies een half jaar min één dag zitten. Maar dan moet je ja. wel weer oproepelen. Nee, maar ik zeg niet dat het uh, dezelfde regels zijn. Ik zeg het ligt in het, in de verlengde, in het verlengde van deze logica. En um, je kunt je afvragen, uh, één is het tegen te houden, twee is het erg. Uh, dat is ook iets uh, wat, wat denk ik toch wel op tafel moet komen. Kijk, de, um, de, de negatieve kanten die erbij horen, heeft u net duidelijk benoemd. De andere kant van de medaille is natuurlijk dat de economieën internationaal steeds meer verweven raken. Dat er sprake is van grote financiële economische interdependentie. Dat er ook onderlinge afhankelijkheden zijn. En dat het dus de, uh, eigenlijk uh, een onmogelijkheid is om dit categorisch... Uit te sluiten, okay. dit soort fenomenen. Je kunt dat ook veel offensiever benaderen en zeggen: van ja, Europa staat model voor, moet, moet model staan voor een open economie. Dat is ook de essentie in feite van de marktgedachte, die heel essentieel is in dat Europese integratieproces. Waarom niet die interdependentie eh, eh, wat meer zijn gang laten gaan, zonder daar meteen allerlei defensieve horrorverhalen aan te koppelen? Dat wil natuurlijk niet zeggen dat hier ook uh, grote zorgen aan, uh, aan uh, vastzitten. Dat, daar ben ik het helemaal mee eens. En Komen die nu voor het eerst worden die zichtbaar? Nou, die, wat voor het eerst zichtbaar wordt eigenlijk met, die, met die Cypriotische crisis... en dat is wel eigenlijk heel erg goed... is dat er... Twee belangrijke elementen ook aan die eurocrisis zitten. Twee belangrijke dimensies, namelijk een politieke dimensie... die consequent eigenlijk onder het tapijt geschoven wordt... in, in, in uh, redeneringen die veel technocratischer zijn. Dus dit is een eurocrisis, dat moet je technisch oplossen. Daar hebben we IMF-modellen voor, al dat soort dingen. En, niet te vergeten, ook een geopolitieke dimensie. En daar gaat het eigenlijk om de wereldmachtsverhoudingen. En wat is de positie van Europa in de machtsverhoudingen internationaal op dit moment, wat moet die positie zijn? Hoe moet je omgaan met rivaliserende of hè, nabijgelegen machtsblokken... zoals Rusland in de, het geval van de Cypriotische eh, crisis... zoals Turkije, die op de achtergrond ook een belangrijke rol spelen in dit dossier. Die vragen komen nu naar boven en dat is eigenlijk heel erg goed... Want die zijn ook van essentieel belang. Ook als dat dus tot gevolg heeft dat je eigenlijk minder of meer... tussen aanhalingstekens besmet geld binnen je Europese Unie uh, toelaat. En daar dus nog allerlei voordelen aan uh, uh, laat verstrekken. Ja, kijk, daar zitten twee kanten aan dit uh, verhaal. Um, aan de ene kant uh, is dit een gevolg van het Europa van het geld en banken... wat wij gecreëerd hebben uh, met uh, het verdrag van Maastricht... Ten dele, maar vooral door het vrij verkeer van kapitaal toe te laten op die interne markt, zonder daar eigenlijk een Europese regelgeving aan te koppelen. Daar, daar zijn geen uh, uh, zeg maar allerlei bepalingen voor besmet geld tussen aanhalingstekens. Weer. Kijk, dat wordt nu allemaal along the way, zou je kunnen zeggen, in die eurocrisis uitgevonden. Aha. Dus dat is er wel aan, die bankenunie is een belangrijke stap. Men had uh, geen idee eigenlijk. Uh, nou, men heeft de wetten van de markt... vrij verkeer voor, kapitaal is, hè, vrij verkeer voor goederen, diensten, kapitaal en personen... nou, vrij verkeer van kapitaal hoort daarbij... heeft men laten prevaleren zonder daar eigenlijk al te veel etatistische... dus Europees geregelde, bureaucratische regels tegenover te zetten... voor wat betreft dat vrij verkeer van kapitaal. Nou, dat heeft geleid tot een grote macht van banken. Een te grote invloed van banken volgens velen op dit moment... Ook een grote invloed van kapitaalstromen van buiten de EU... want het vrije verkeer van kapitaal heeft geleid tot een enorme toename... van financiële economische interdependentie met de rest van de financiële wereld. Het heeft geleid tot een enorme macht en invloed van bijvoorbeeld rating agencies... en dat soort partijen op die financiële markten. Daar, wordt, daar zie je nu een tegenbeweging vanuit Brussel om daar meer controle op te krijgen... om daar paal en perk aan te stellen, om bepaalde bodemregels vast te leggen... van tot hier en niet verder... Maar dat is allemaal in het stadium van creatie. Terwijl dat het Europa van geld en banken eigenlijk al bestaat. Dus de, hè, de eurocraten staan wat dat betreft, zou je kunnen zeggen, ruim achter. En het, het lijkt zo logisch, van laat dat geld maar komen. De, hoe meer geld, ja, hoe, hoe beter onze economie, zeker op kleine schaal natuurlijk, draait. Ja. Maar hier is een ander interessant punt aan de hand. Want um, je zou dus kunnen zeggen: dat Russische geld, waarom niet? Ja, waarom zou je Cyprus niet laten. Dat is eigenlijk een logica ook, die behoort bij die financiële markten. Nou, hier heeft, is wel interessant om te benadrukken dat de ECB hier eigenlijk he, zijn stem heel hard laat horen de afgelopen dagen. En heeft gezegd: nou, dit accepteren wij gewoon niet. Dus eigenlijk is er een, een, een norm gesteld door de ECB. Redding van Cyprus door Russisch geld, zoals aanvankelijk afgelopen dagen aan de orde was... dat is eigenlijk binnen de Europese mores onacceptabel. En daarmee zie je ook iets anders. Bij dat Europa van de banken en de financiële markten... horen er natuurlijk ook institutionele machtsverhoudingen. En die ECB is dus op dit moment eigenlijk voor een groot gedeelte Europa. En wat is daar de crux in? De crux is dat de ECB, dat een onafhankelijk, apolitiek instituut zou moeten zijn, eigenlijk heel politiek wordt. Want die zeggen nu eigenlijk, nou, die Europese markt voor, voor het geld... moet eigenlijk op dit moment in ieder geval nog beschermd worden tegen dit soort reddingsacties die aan de orde waren. Omdat we dan eigenlijk... invloeden krijgen die niet meer te controleren zijn? Ja, en omdat het misschien dus voor een gedeelte geld is... wat uh, dubieus is van afkomst. Omdat het processen stimuleert die te maken hebben met witwassen... die natuurlijk voor een gedeelte zijn gekoppeld zijn... ook aan die Cypriotische economie. Omdat het leidt tot, tot grotere banken... dan dat een nationale economie kan dragen in het geval van Cyprus. Maar het is ook in het geval van Nederland uh, voor, voor een gedeelte aan de orde. Uh, al dat soort zaken. Nou ja, er wordt natuurlijk niet echt iets... Concreet gebracht, niet een vaardigheid of een grondstof of zo waar een economie zich verder mee kan ontwikkelen. Het is alleen maar heel veel geld. En een economie die alleen maar op, op geld, geld verdienen. Is, nou, ja, dat is natuurlijk een wankel bouwwerk. Bovendien, wat je ook ziet, is dat er steeds meer dingen worden opgekocht. Het was er nou pas nog weer een. Wie kocht er nou laatst ook weer zes, zes uh, Griekse eilanden, inclusief Ithaka? Dat soort dingen, dat je denkt, heetje, moet dat nou wel in die handen komen? Dat mm -hmm. zijn toch ook gevolgen hiervan? Ja, dat zijn zeker gevolgen hiervan. En we, uh, in dat opzicht is het dus ook goed om te zien... dat um, in die discussie over hoe moeten we nu omgaan met die eurocrisis... en wat, moeten, wat voor lessen moeten we er nou uit trekken... dat daar toch langzamerhand steeds meer naar boven komt. Eigenlijk twee dingen. Alleen financiële economische technocratie is te weinig, want daarmee hou je eigenlijk de mechanismes voor een groot gedeelte in stand die je juist eigenlijk wilt terugdringen die, dat ongebreidelde kapitaalverkeer. Dus daar moet iets bij komen. Dat betekent dat je meer, uh, een meer politieke dimensie... aan die Europese uh, Monetaire Unie moet toevoegen. Politieke dimensie is een beladen begrip. Maar wat hier vooral in de orde is... meer coördinatie op het gebied van economisch beleid. Nou, daar, van rompuy plannen gaan allemaal in die richting. En zijn wat dat betreft ook wel adequate voorstellen, denk ik. En het tweede punt is... in de Europese verdragen staat sinds de jaren 50... Natuurlijk, marktsamenwerking is heel belangrijk... maar daar heeft altijd bij gestaan uh, bepaalde verzorgingsstaatsdoelen. De markt werkt, maar de markt werkt heel vaak niet eerlijk. De markt werkt, maar heel vaak niet op een ethische, normatieve manier... die wij in West-Europa uh, eigenlijk uh, vinden dat zou moeten prevaleren. En daarom staat in de verdragen ook heel erg van let op. Uh, zorg ervoor dat de, de zwakkeren in de samenleving ook beschermd worden. Dat is het zogenoemde Rijnlandse model... Uh, dat moet ook, uh, als het ware, gered worden in deze crisis. Of het allemaal zal lukken, is de vraag. Maar dat deze dimensies nu op tafel liggen, dat is duidelijk. Blijft het niet verbazingwekkend dat het op dit moment... dus dat opeens allemaal zo op tafel schuift? Of was het bij insiders al lang en lang bekend dat het zo was? Uh, kijk, mensen die de Europese integratie analyseren, wisten dit. En daar was het ook bekend. Alleen, um, omdat de Europese Unie... Een, een, een constructie is van allerlei invloeden... die heel vaak ook tegenstrijdige invloeden zijn. Van nationale staten die heel veel nationale competenties hebben... maar aan de andere kant op heel vergaande manier samenwerken... in bovenstatelijke instituties. Zijn deze uh, onderwerpen per definitie controversieel... Uh, en is de Europese constructie per definitie onaf en onvergelijkbaar... bijvoorbeeld met een nazistaat of met een federatie. Het is iets daartussenin. En omdat dat iets daartussenin eigenlijk in de verdragen... niet keihard gedefinieerd is, maar meer als, als kaders gedefinieerd is... moet iedere keer als de nood aan de man is erover nagedacht worden... wat is nu de volgende stap in de definiëring van de Europese integratie. En in feite weten wij, heel algemeen gezegd, niet wat de Europese integratie is... Dat ligt nergens keihard vast. Er is geen schabloon waarmee we dat kunnen vergelijken. Het is iets nieuws. Het is nooit vertoond in de geschiedenis van de internationale betrekking. En dat zie je ook heel erg op dit soort momenten. Uh, ja, de definiëring, de simpele definiëring van wat het is... zorgt voor een enorme hoofdbrekens en... Frises vaak En daar kunnen ze voorlopig nog een hoop tijd aan besteden. Hartelijk dank voor uw uitleg. U hoorde Mathieu Zegers, docent Europese integratie en internationale betrekking aan de Universiteit van Utrecht. Het ging dus in eerste instantie over de stromen van zwart geld die uit nieuwe economieën Europa binnenkomen. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Gevangenen moeten meebetalen aan hun verblijf in de gevangenis. In ruil daarvoor krijgen ze, daartoe gedwongen, een kamergenoot. Daarnaast verdwijnen er 2400 banen... en worden er gevangenissen, zoals de Bijlmer Baaiers, gesloten. Dat is heel in het kort het gevolg van de bezuinigingen van 340 miljoen euro... die staatssecretaris Fred Teven doorvoert in het gevangeniswezen. Of dit de weg is die bewandeld moet worden en wat de gevolgen van dit alles zijn... gaan we bespreken met Rita Verdonk, zes oud-gevangenisdirecteur... en in haar periode als minister onder meer verantwoordelijk voor de reclassering. Goedemorgen, mevrouw Verdonk. Goedemorgen. Ja, goeie... uh, zou Nederland door deze bezuinigingen veiliger worden? Uh, nou, dat is natuurlijk heel moeilijk uh, te zeggen. Uh, in eerste instantie zou je zeggen, nou nee, want er gaan uh, gevangenissen uh, dicht... Uh, en dus, we lopen er meer mensen op straat, dat is dan het resultaat. Maar waar uh, de staatssecretaris voor kiest, is dat hij een aantal verzoberingen doorvoert. In het uh, programma in, hè twee op één cel, geen avondprogramma meer, geen, geen weekendprogramma meer. Uh, nou ja, meelaten betalen, u noemde het al, dat ja. is de maatregel uh, waar ik het effect nog van moet zien. Maar goed, uh, als er de mensen met geld zitten, dan uh, is het goed om, uh, om daar ook wat van te plukken. Nou ja, in totaal sluiten 30 gevangenissen, inrichting en tbs-klinieken de deuren. Het lijkt mij toch een pijnlijke maatregel. Ja, het is, maar het is heel pijnlijk natuurlijk. En zeker voor alle en al het personeel wat en de, Al het andere personeel wat in de gevangenissen werkt. Ja, natuurlijk, dit is heel erg hè, wat hier gebeurt. Uh, aan de andere kant, uh, bezuinigen moeten we overal. En ja, dus ook op, uh, op de detentie. Ja, maar goed, twee gedetineerden op één cel. Ik geloof dat het al bestaat hier en daar. U bent zelf gevangenisdirecteur geweest. Is dat een goed idee? Nou, het is. Uh, uh, ik vind op zich niks mis met het idee. Nu gebeurt het vrijwillig. Uh, er zijn op zich best wel aardige resultaten mee bereikt. Het gaat nu verplicht gebeuren. Ja, dat gaat meer spanningen opleveren. Je zal dat heel erg. Uh, ja, streng en, en uh, goed moeten selecteren wie, bij wie op de, op de cel kan. En dan zal het altijd uh, ja, nog wel een keer uit de hand lopen. Hè. Je zou kunnen zeggen van nou ja, we doen een uh, paar maanden en dan gaan we weer wisselen. Er zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden denkbaar. Maar ja, het is wel zo dat een, een PIW ja in zijn eentje uh, minder snel een cel open zal doen als die spanning voelt waar twee gedetineerden in zitten dan als er één in zit. Een PUW, dat zal wel een. Een initiële uh... inrichting. Oh, wat goed. Inrichting, zeg maar. Ja, ik zal het ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. niet. Mevrouw Verdom, <laughs> uh, wat is nou aan de hand? Kijk, uh, het ministerie moet bezuinigen, dat is natuurlijk één. Maar het wordt nu ook een beetje verkocht als. Uh, nou, het is ook wel goed voor het systeem zelf. Kijk, allerlei voordelen. Teven die kan dat met de buitengewoon opgewekte uh, uh, toon allemaal verkopen. Is dat nou werkelijk zo of is het gewoon een bezuiniging waardoor je gewoon moet accepteren dat de kwaliteit van het hele systeem behoorlijk achteruit gaat? Nou, het heeft uh, zeker ook wel een principiële achtergrond. En dat is toch de discussie die we steeds meer hebben over het belang van het slachtoffer. Afgezet tegen het belang van de dader. En uh, ja, in uh, mijn visie in ieder geval heeft de dader uh, wel heel vaak aan het, laatste ent, aan het langste end getrokken. En het wordt het tijd dat het slachtoffer is wat meer rechten krijgt. Dus in die uh, trant, in, in die filosofie, uh, past dit wel. Maar mevrouw Verdong, denkt u nou werkelijk dat een slachtoffer thuis zit te lachen onder het motto van... nou ja, in, in, dan krijgt hij alleen maar zes keer per week zoeken? En hij gaat helemaal niet meer sporten. En uh, een, een beetje uh, gezellig naar de televisie kijken. Nou, dat doet hij maar op zijn eigen cel. En verder niet de oude hoeren. Daar heeft de slachtoffer toch ook niks aan. Nou kijk, het slachtoffer, die, uh, ik ken heel veel uh, nabestaanden van slachtoffers... die bijvoorbeeld ook heel graag psychologische hulp zouden willen hebben... die zij ja. zelf moeten betalen maar dat is iets en die anders. voor hun daden nog steeds Ja, nee, maar dat heeft allemaal met elkaar te maken. Dat is namelijk allemaal onderdeel van dat systeem... dat we meer kijken naar het belang van, het, van de daden dan naar het slachtoffer. Maar laat wel wezen, als ik dit allemaal zo zie... Dit is een gigantische operatie die het gevangeniswezen te wachten staat. En dat zal heel veel ellende met zich meebrengen voor het personeel. Want dat is dan de groep waar ik het meest ja. mee meeleef. En het zal ook heel veel spanning opleveren... als je ineens in een baas het avondprogramma af gaat schaffen... of het weekendprogramma af gaat schaffen. Dat levert gewoon spanning op. Maar dat is toch ja, want... echt vragen om problemen? Uh, nee, het is een andere manier van mensen leren benaderen. Het gebeurt in heel veel landen op, uh, op deze manier. En uh, ja... Voorlopig uh, zal er. Uh, ja, nou ja, zeg maar. Een donderwolk boven gevangenis bezig gaan hangen. Mensen zijn onzeker over hun baan. Meer spanning in de basis. Ja, er moet wel goed begeleid worden. Ja, wat is het eigenlijk, zo'n avondprogramma? Nou, dan mogen uh, gedetineerden bijvoorbeeld met z'n allen naar een recreatieruimte. En dan kunnen ze daar een potje klaver jassen. of uh, uh, wat televisie kijken. of wat praten met elkaar. En nu moeten ze op cel blijven. Ja, dan kun je ze natuurlijk zeggen. Nou, voortaan zitten ze met twee op één cel. Hebben ze in ieder geval iemand om mee te praten? Maar uh, ja. Het, het heeft echt uh, zijn voor en tegens. En het, het zal ook zeker spanning opleveren. Maar het is, uh, als je zegt, ik wil versoberen op gevangeniswezen... want we moeten overal uh, bezuinigen. bezuinigen... Ja, dan is dit een mogelijkheid om het te doen. En een betere mogelijkheid dan te zeggen tegen alle inrichtingen... nou, jullie krijgen gewoon allemaal zoveel geld minder... en los zelf het probleem erop. Ja. En dan uh, bestaat het fenomeen proefverlof zometeen niet meer. Uh, dat wordt gewoon permanent verlof door met een enkelband uh, te lopen. Hè? Ja dat is misschien nog wel de slechtste van alle bezuinigingsmaatregelen, of niet? Uh, ja, ik denk wel in ieder geval voor mij wel. Ik denk dat als iemand de straf opgelegd krijgt... Uh, dan moet hij gewoon die straf uitzitten. Hè? We hebben nu al zo dat een derde van de straf er sowieso al afgaat... met de VI, de voorwaardelijke vrijstelling, uh, Of de vervroegde vrijstelling heet het tegenwoordig. Uh, ja, wat mij betreft uh, had dat niet gehoeven. Uh, ik vind ja, het toch het beeld wat steeds neergezet wordt uh, ja, met die enkelband... en dan met een biertje op de bank, nou lekker nee. je straf uitzitten. Ja, dat zal heel veel mensen gewoon voor ogen staan. En dat is natuurlijk niet het goede beeld wat je wil uh, neerzetten... als het gaat over het straffen van criminelen. Als je uh, uh, gevangenisdirecteuren hoort, dan hebben ze een redenering... waarvan ik in ieder geval als buitenstaande denk... daar zit wel heel veel logica in. Die zeggen, ja, er wordt nu bezuinigd. Je haalt een hoop mensen daar uit dat systeem. Maar... Je kan er donder op zeggen dat binnen vijf jaar... er weer veel meer gevangenissen nodig zijn. Simpelweg alleen omdat je ziet hoe de economische omstandigheden... mensen tot dingen dwingen nou ja, die gewoon niet zo prettig zijn voor de maatschappij. Ja, het zou goed kunnen. Ik uh, weet het niet. En u niet. En die gevangenisdirecteur nee. ook niet. Nee. Dat is allemaal in, uh, in de glazen bol kijken. In ieder geval uh, is het zo dat er nu bezuinigingen staan tot 20% in 2018. Nou, dat is wel heel veel hoor. Ja. Dat is op een uh, 340 miljoen op het totaal budget. Laten we dat ook niet vergeten. Hè? Want er gaat wel in al die inrichtingen en zo, bij dienstjustitiële inrichtingen, gaat 2 miljard om. Dus dat is ook wel een gigantisch budget natuurlijk. Hè? Ja. Het is niet zo dat van 100 miljoen 78 miljoen afgaat. Nee, het gaat van 2 miljard af. Dat is toch iets anders. Ja. Heeft u het gevoel dat, dat Teve dit uh, uh, verhaal, want hij, hij verkondigt dit allemaal toch met een soort blijheid naar buiten toe waarvan je denkt, nou, een, een, uh, hij, heeft, hij heeft er wel lol in en hij, heeft, mm. hij doet alsof zijn filosofie in ieder geval uitgevoerd wordt. Gelooft u daarin? Nee. Nee, nee, nee. nee. Ik, ik ken Fred teven al heel lang. En uh, Fred is een uh, crimefighter en uh, ja, dit uh, zal hij geen, en zeker de enkelband vindt hij geen leuke maatregel. Mm. Maar ja, er is een heel breed palet gekozen van bezuinigingen. En dit is ook een manier om te bezuinigen. Nou, ja, dan geef ik hem het voordeel van de twijfel. Probeer het. En en heb ik nog een advies van Fred. Kijk wat somberder als je dit uitlegt. Want ik weet zeker dat je het ook heel moeilijk vindt. Ja. Leuk. Hij zit dadelijk in Kamerbreed. Dan moet u toch even luisteren, denk ik, dadelijk. Oh, dat zal ik doen. Ja, want heeft u hem nog gesproken de laatste tijd? Nee, nee, nee, nee. Ik heb me wel even een sms gestuurd met heel veel selecten, want Ja, uh, ja dat zal hij wel nodig. Heel veel overeen. Want ja, precies, ja, ja. want, want de shit gaat nu toch echt beginnen natuurlijk. Hè? Want ja. het, het eerste probleem hoeven ze maar ergens voor te doen, eh, ergens binnen de inrichtingen en de beer is los toch. Uh, ja, dat is zo. Dus het zal heel goed, daar zei ik al, het moet heel goed begeleid worden. En uh, ik ben ook blij in ieder geval dat als je kijkt naar de begeleiding van het personeel, hè, van alle ontslagen die gaan vallen, dat er met de bonden goed overleg is, dat er een goed sociaal plan is. Ja, dat helpt allemaal om, ja, om, om mensen toch, om, en dat is toch het personeel die moet zorgen dat die rust in die gevangenissen blijft, om die mensen gemotiveerd te houden. Ja, wat ik me nog afvroeg, zo'n Bijlmer is. die koepelgevangenis in, in Haarlem, dat zijn nou ook niet gebouwen die 1, 2, 3 omtoveren tot, Studentappartementjes? Nee, dat lijkt wel apart om boven die koepel te zitten. Nou ja, maar dat is ook nog een punt, lijkt me. Ja, nou dat is zeker. Maar ja, goed. Nou ja, we kennen ook hele leuke projecten natuurlijk van hotels tegenwoordig in oude penitentiaire inrichtingen. Ik was laatst in Horende bijvoorbeeld een prachtig museum ingekomen in de oude inrichting. Nou, er zijn mogelijkheden, dus creatieve ondernemers die. Die voelen je misschien wel wat Moeten voor? Moeten ze gewoon niet die 15.000 criminelen... die volgens alle onderzoeken nog gewoon vrij op straat lopen... gewoon op gaan halen, is dat niet verstandiger? Uh, nou, dat zou ook een heel goed idee zijn. Maar dan vooral misschien, uh, ja, met twee of met drie opeens, dan toch uh, naar binnen. Goed. Hartelijk dank, uh, Rita Verdonk, voor uw bijdrage. Ja. Zometeen, Peter zei het al, om 11 uur in Tros Kamerbreed. Dan is Fred Teven te gast. Wij gaan zometeen verder met uh, werkloosheidscijfers. Sport op Radio 1. Vanmiddag om kwart over één. Schaatsen. Nou ja, het team doet altijd een beetje pijn. Dus, uh... Het WK afstanden in Sochi. De laatste ronde toen, uh, toen vond ik op een gegeven moment weer wat power. MOS uh... langs de lijn. Vanmiddag om kwart over één. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.